Lifter, Een hoorspel in twee delen, geschreven door Gees Linnenbank, te regisseren door Hero Muller. Vandaag het eerste deel. Die sociale academie kan maar gestolen worden! Je doet stom, Maarten. Je zit vlak voor je eindexamen. Nog een paar maandjes, dan kan je doen wat je wilt. Oeh, wat zijn we ineens bezorgd. Heb je niet gemerkt dat ik baal van die academie? Als ik alleen al aan die school denk, dan moet ik over mijn nek. En waarom kom je daar nu pas mee? Nu pas? Nu pas? Als je je ogen de kost had gegeven, moeder, dan had je geweten, Dat had je kunnen zien dat ik er geen zin meer in had. Ja, maar je bent er nooit over begonnen. Je houdt alles voor jezelf. Ik heb vaak genoeg geprobeerd er met je over te praten. Je, je deed altijd net alsof er niks aan de hand was. Dat is het toch ook niet? Je hebt toch altijd goede cijfers gehaald? Er is niks aan de hand? Dat zeg jij! Ach, denk toch aan je toekomst. Met die opleiding kun je je behoorlijke maatschappelijke positie verwerven. Spreek dat woord niet uit, moeder. Maatschappelijk. Maatschappelijk geëngageerd. Eén voor allen en allen voor één. Urenlang gezwet zich roepen. Of we het er allemaal maar mee eens willen zijn. En of we ons overal maar mee willen bemoeien. Die hele sociale academie is daardoor verziekt. Ik wil me niet aan anderen opdringen, en ik wil ook niet dat men zich met mij bemoeit. Ik wil iets doen waar ik zin in heb. Wat dan? Daar kom je nog wel achter. Ik wil weten wat je van plan bent. Die tijd is voorbij, moeder, dat ik jouw verantwoording ga afleggen. Bij alles wat ik deed, bij alles wat ik dacht, voelde ik jou in mijn rug. Vanaf nu bepaal ik zelf wat ik moet doen. En een van de eerste dingen is dat ik niet meer naar die school ga. Waar ga je heen? Dat zie ik nog wel. Blijf niet te lang weg. Ik blijf zo lang weg als ik dat wil. En je mag blij zijn als ik op mijn hand nog terugkom. Begrijp me dan toch, ik wil vrij zijn! Anna. Laat je straks het pad even leeglopen? Ik kan wel merken dat jij je hele leven in hotels hebt versleten. Ik ben geen kamermeisje en ik wens ook niet als zodanig behandeld te worden. Jammer. Alles had ik je volgens de oude gebruiken even bovenop het doorgezakte bed gegooid. Weet jij dat kamermeisjes daar helemaal niet vies van zijn? Je schijnt er nogal ervaring mee te hebben. Nou, kan het anders? Hoe lang blijf je weg? Ach, wat een vraag. Geef me toch eens behoorlijk antwoord! Anna, we zijn nu een kleine twintig jaar getrouwd. Dit is misschien wel de duizendste keer dat ik naar New York ga. Dus je hoeft niet net te doen alsof je niet weet hoe lang ik wegblijf. Dat weet je donders goed. Je doet hartje je best om, om de sfeer in huis zodanig te verpesten dat ik er naar verlangen die kist te stappen. Dat is toch ook het enige wat je wilt in je vliegtuig stappen? Als het aan jou lag, werd het vluchtverlof afgeschaft. Je bemoeit je nergens mee. Je laat me alles hier in huis alleen opknappen. Wie heeft je zoon moeten opvoeden? Ik hè? Ik alleen. Dat is dan ook duidelijk te merken. Als jij maar in de wolken bent met je jumbojet. DC10. Ja, je DC10 of je DC8 of je 747. Ja, ja, hou nou maar op. Rob, Maarten vertikt het naar school te gaan. Anna, ik heb mijn leven lang gespijpeld. Ik heb niet anders gedaan. Laat hem toch. Een beetje vrijheid kan geen kwaad. Het gaat wel over. Niks gaat over. Hij heeft gezegd dat hij geen zin meer heeft om nog langer op die school te blijven. En hij heeft zelf naar die academie gewild. Dat is te erger. Ja, maar wat wil hij dan? Vraag jij het hem eens. Hij zegt dat ik er niks mee te maken heb. Dat die ouder wijs genoeg is om zijn eigen boontjes te doppen. Alsjeblieft. Is dat alles wat je kunt zeggen? Ja, wat moet ik dan zeggen? Nou, ze zegt dat je het vervelend vindt, dat je niet begrijpt, dat, dat je er iets aan gaat doen, maar zeg iets. Hoe kan ik er iets aan doen als jij hem de deur uitjaagt? Ja, ja, nou heb ik het weer gedaan. Maar toevallig ben ik de enige die met hem praat. Ik ben de enige waar hij tegenaan kan schoppen. Oh, waar is mijn pet? Op je koffer waar hij altijd ligt. Als ik terugkom, dan zal ik wel met hem praten. Ik maak me ongerust Rob. Ik geloof dat hij niet meer thuis komt. Hij is over zijn toer. Ik, ik weet niet waar hij van komt. Ik vraag me af wat hij van plan is. Het zal zo vaart niet lopen. Hij heeft zijn paspoort bij zich. Schat, ik moet weg. Ik, ik ben al aan de late kant. Zijn paspoort, Rob? Hij heeft het bij zich. Ik ruim dus een bureau op en ze tikken naar Joris uit zijn laven verdwenen. Nou, en? <laughs> Misschien zit hij wel bij mij aan boord, wie weet. Ach, vind je toch niet zo op? Het komt allemaal wel goed. Zeg, je mag de tuimelman weer eens laten komen. Hm? Nou, dat is Oh, wacht eens. Wat is er? Een stewardess belde op om te vragen of je de foto's uit Kenia wilde meenemen. Ze heeft deze vlucht met jou. Ze wilde er een paar uitzoeken voor de plakboek. Wie was het? Dat weet jij beter dan ik. Ze liggen hier in de auto. Waar moet je heen? Amstelveen. Stap maar in. Klassieke muziek. Ja. Vliegbusiness? Pardon? Of je in de vliegbusiness zit? Ja. Lekker wagentjes, hè? Vind je? Wat heet, te gek. Zal wel een aardige cent gekost hebben zeker. Gaat nogal. Gaat nogal. <laughs> nee, diesel zeker hè? Nee, gewoon benzine. Diesel is toch veel voordeliger? Het lijkt maar zo. Ja, het zou mij een zorg bezig. Ik rijd helemaal geen auto. Ik heb de aan auto's. Vanwege het milieu? Het milieu? De zenuwen, die milieupadvinders heb ik geen boodschap aan. Kom wel goed met het milieu. Hey, jij mag van mij de auto's rijden hoor. Ik hou alleen niet van auto's. Ja, mag ik dat zeggen of niet? Jazeker. Dat dacht ik ook. Heb je die al, allang? Ja, oké. kan dat schelen? Je interesseert je toch niet voor auto's? Hé, hé, hé, hé. Hé, wil jij niet zo'n toon tegen mij aanslaan? Ik weet toevallig meer van auto's af dan jij. Hé, hey, uh, wat, uh, wat, wat ga je doen? Je gaat eruit. Eruit? Eruit, ja. Je mag blij zijn dat je mee mag rijden. Ik wens niet in mijn auto constant geattaqueerd te worden. Wat praat jij, defter? Eruit of verdwijn? Ik bedoel het niet zo, weet je. Ik zal mijn kop houden, oké? Okay? Een echte vliegenier. Dat zal ik mijn moeder vertellen dat ik bij een echte.. Ja, ja, ik, ik ga nu naar mijn moeder, weet je, die uh, woont in Amstelveen. Hé, hey, ben jij piloot? Vier strepen heb je. Dan ben je, hé, uh, hey, hoe noem je dat ook weer? Uh, kapitein? Uh, nee, eh, uh, Captain. Captain, <laughs> Hey, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. <laughs> een Suzuki! Wat? Een Suzuki! Hé, hey, weet jij niet wat een Suzuki is? Het is een motor, een te gek, goede motor. Nou, ik rijd zelf een Kawasaki, hè? geen poem voor een Suzuki. Kawasaki is ook niet gek hoor, daar niet van. Heb ik, heb ik opgevoerd, jongen, Opgevoed. dat is een paard. Begrijp je wel? Ah, hij is nou kapot. Ik staat in de garage van mijn vriend. Staat hier goed hoor, komt geen mens aan. In zijn Utrecht, die garage. Daar woon ik ook meestal. En mijn moeder, die uh, woont in Amsterdam. Mijn moeder. Een verbrande klep. Ja, daar kan je beter niet mee doorrijden. Een goede motorman. Hoe, hoe, zo je alles mee voorbij. En nou, mijn meisje die viel erop. Heb ik een paar jaar meegegaan. Het is uit. Denk ik ben wel mooi kapot van. Ik begrijp er niks van. Als ik die oude lui van de zie, dan snijd ze de strot af. Het zijn die oude lui, weet je. Die hebben de boel kapot gemaakt. Hebben aan de kop zitten zeuren. Daar moeten ze zich niet mee bemoeien. Het is een zaak tussen ons. Daar hebben ouders niks mee te maken. Ouders bemoeien zich overal mee. Ik vind dat ze eerst eens een keertje naar zichzelf moeten kijken... ...voor ze met een poten en aan de kinderen gaan zitten prutsen. Ah, mijn moeder... ...mijn moeder die bemoeit zich nooit ergens mee, hoor. Nou, dat hoeft ze ook niet te proberen, laat ik het niet merken. Heb jij kinderen? Een zoon, ongeveer jouw leeftijd. Nou, denk maar niet dat je mij doorhebt. Ik heb er geen behoefte aan. Wat zeg je? Ik zeg dat dat niet hoeft. Nee, nee, nee, je zei wat anders. Jij bedoelt dat ik voor jou de pot op kan. Kom je daarbij? Ik ben niet gek, ik ken jullie eigen heimers. Hé! Hey! Hé, hey, kijk! Kijk, dat is een Kayzaki! Acht mil. Ja, nieuw dan, hè? Vliegen hier. Vliegen hier, dat is eigenlijk net zoiets als een, uh, als een buschauffeur. Niet? Niet? Ja. Ik heb de best aan chauffeurs. Ik ben eens dus een keertje gesneden door een taxichauffeur. Ik haalde hem in, weet je. Lekker voor zijn neus zwiepen. Kon hij niet hebben. Mijn vriendin die zat achterop. Ging nog toe met haar. is dus pas twee weken uit. Goed wijf, joh. Nou, toen, hè. Toen, toen, bij een stoplicht. Gaat die links van me staan. En met dat dat licht op groen springt, trekt hij op en gaat voor me zitten. Maar zo plotseling dat bijna onderuit ging. Mooi het nummer onthouden. Ik dacht, ik krijg jou wel. Het nummer onthouden. Zeg, uh... Je mag van mij wel wat anders op die radio zitten, hoor. En een paar weken later zie ik die taxi weer rijden. Zelfde nummer, zelfde chauffeur met het lijpe snorretje. Ik achter een man. Hij stapt ergens uit en belt aan. Gaat naar boven. Ja, zeker om zo'n ouwe dagen naar beneden te sjouwen. Hè? Voor een flinke fooi van de ouwe, weet je? En ik, ik snij zo zijn banden door. Ja, wat dacht je? Je bent niet gek. Ze moeten mij niet snijden omdat het toevallig op een motor zit hoor. Toevallig is zo'n motor toffer dan een automobiel. Alle twee zijn voorbanden, rat, door midden. Zijn eigen schuld, toch? Mm -hmm. Ja, toch? Altijd een mes. Hier, in mijn laars. kan niet voorzichtig genoeg zijn vandaag de dag. Dat bent je leven toch niet meer zeker? En ja, zeg nou zelf. Ik laat me niet in elkaar timmeren om dan met een gebroken nek aangifte te gaan doen bij de politie. Ik zorg dat dat tuig altijd een stapje voor ben. Hé, hey, moet je kijken, Kijk eens wat een mooi mes. Dan steek ik jou zo mee kapot, weet je dat? dat? Heb ik altijd bij me. Waar woon jij? Vind je dat belangrijk? Hé, hey, jij moet tegen mij niet de kale meneer uithangen... omdat je toevallig dat uniform aan hebt, hè? Dat zegt me niks. Mijn eigen vader, die is bij de politie. Keurige poetste laarzen, hand aan de pet, maar ondertussen. Dus je hoeft mij niks wijs te maken. Waar woon je? Goed, als je het dan weten wil in het gooi. Zo, zeg. Dat is deftig, wat is het voor een uh, huisje, oud, nieuwbouw, huurhuisje, koophuisje, vrijstaand, twee onder één kap, split level, drijf in. Het is een uh, gewoon bunkerlootje. Huisje, gezinnetje, ja, die zoon voor jou is zeker wel een slapje aan, hè. Hoezo? Ja, dat zijn toch al die rijke luiszoontjes, die worden te veel in de water gelegd, die krijgen te veel hun zin, zijn hier gehaard tegen het leven, ze rommelen mama dan. Dan doen ze eens dit, dan doen ze eens dat. Maar echt iets presteren, hè? Dat is er niet bij. Of niet soms? Ja, zie je wel. Zie je wel dat ik gelijk heb? Jij weet donders goed wat ik bedoel. Nou, zo eentje ben ik er niet, hoor. Ik ben zelfstandig. Ik ben zelfstandig. Ik heb wel het ene het ander meegemaakt. Zo? Ja, geloof je me niet? De meisje. De meisje, daar ben ik mooi. Niet meer uitkijken. Hij hangt zo gefileerd aan de mast. Waar moet je eruit? Weet je de schrijversbuurt? Nee, die weet ik niet. Oh, dan zou ik wel zeggen hoe je moet rijden. Niks ervan. Ik zal je voorbij deze stoplichten afzetten. Nee, doe nou niet zo kinderachtig. Vlijmscherp, jongen. Zo, ga jij dan nou maar even bij mijn moeder langs. Je wilt toch niet zeggen dat dat vliegtuig zonder jou weggaat? Dat kan niet? Een vliegtuig zonder piloot, dat kan niet. Ik weet niet of jij begrip voor kunt opbrengen. Maar een luchtvaartmaatschappij heeft zich te houden aan de dienstregeling, anders wordt het een rotzootje. Dat is het toch al? Vertel mij wat. Er wordt wat afgerotsoord bij de luchtvaart. Dan ga je hier nou maar mooi naar rechts. Denk er niet aan. Wat zei je? Ik zei, ik denk er niet aan. Haal dat mes weg. Oh je smoel. Begrijp dan toch? Ga je! Goed zo. En gewoon deze weg. Ga jij altijd zo met mensen om die jouw licht te geven? Ik lift nooit. Uit principe niet. Dat vind ik parasiteren op de medemens. Bovendien, je weet toch nooit bij wie je in een auto stapt? Laten we eerlijk wezen. Mag dat mes weg onder mijn kin? Het rijdt wat ongemakkelijk. Nee, ik vertrouw jou niet, vet lab. Hier, naar links. Zal ik mijn moeder vragen een bak koffie voor je te maken? Dat is niet nodig. Ze is een gastvrij mens. Dat kan je van jou niet zeggen. Dat dunkt. Die toon van jou vind ik persoonlijk uiterst arrogant. Ja, je moet me niet kwaad maken, meneer. Zo. En hier naar links. Hé. Hey. Hé, hey, foto's. <laughs> Allemaal beesten. Waar is dat? Kenia. Ah, Een girafje. Waar moeten we heen? Rechtdoor, als ik niks zeg, is het rechtdoor. Zeg, wie is dat vrouwtje? Als je dat mes weghaalt, kan ik even kijken. Geen sprake van. Mooi vrouwtje is dat, zeg. Heb jij die foto's gemaakt? Vakwerk, jongen, dat zie je zo. Ah, scherp, belichting, keurig in orde. Zeker wel een duur toestel, hè. Hé, hey, heb ik dat goed of niet? Waarom zweet jij zo? Ik je luisteren. Ik moet op tijd op Schiphol zijn. Kan ik hier niet afzetten? Bovendien, wat is dit voor een weg? Je zei dat je moeder in Amstelveen woonde zit hier midden in de weilanden. Wie zegt dat ik naar mijn moeder moet? Jij. Ik zeg zoveel. Ik zeg wel vaker dat ik naar mijn moeder moet. Dat wekt vertrouwen. Ik zeg ook wel eens dat ik naar mijn zieke broer moet. Moeders, ziekte, sterfgevallen, die doen wonderen. Ja, dat leer je vanzelf als je je eigen boontjes moet doppen. Het is heel simpel hè, om iets van de mensen vandaan te krijgen. Je moet ze psychologisch benaderen. Ja, dat doe ik. Kwestie van tact. Dat heb jij zeker wel gemerkt, hè? Zo, en zet nou die wagen maar eens aan de kant. Waar ben je op uit? Dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog bedenken. Denk maar niet dat ik het hier bij zal laten. Zeg, waar moet je naartoe met dat vliegtuig? New York. Een te gek goede stad lijkt mij dat. Daar ben je zeker wel vaker geweest, hè? Stel niet van die onzinnige vragen. Au! Ik heb je al gezegd mij niet kwaad te maken. Waar is je poen? Ja, dat krijgen we nou? En ja, je denkt toch zeker niet... Hey. Dat is een mooie portefeuille, zeg. Slangen leren als ik dat zo bekijk. Souveniertje van een van je verre reizen. Alsjeblieft, zeg. Dat is niet mis. Neem je altijd zoveel poen mee? Nu is het afgelopen. Dacht je dat ik me door zo'n snotneus als jij in de luren liet leggen? Hè? Je moet niet denken dat ik een flapdool ben die me met zich laat zollen. Wat oh, verdomme, laat me hand los. Of ik... Of ik steek in je donder. mes hier. Hier, heb je dat mes. Mevrouw Zevenstern. Met het bemanningscentrum. Is uw man al naar Schiphol? Ja, hij zal lang de deur uit. Hoe laat is hij weggaan? Drie uur ongeveer. Dan had hij al hier moeten zijn. Nou ja, we zullen in ieder geval een reserve oproepen. Dank u wel, mevrouw. Tot uw dienst. Meneer? Ja, ik uh, moet een uh, kaartje naar New York. New York? Ja, hij gaat een vlucht om kwart over vijf. Ja, verdomd. Die moet ik precies hebben. Ik dacht dat ik iemand zag liggen. Wat zeg je? Blijf jij maar in de wagen. Wat is er aan de hand? Het is vreselijk. Wat is er met je? Je zit lijkt bleek. Daar, die man. Hij zit onder het bloed. Heeft hij nog? Ik weet het niet. Ik durf hem niet aan te raken. We moeten de politie waarschuwen. Dag, mevrouw Zevenstern. Hé, hey, dag, Tom. Kom even binnen. Is Maarten thuis? Nee. Ja, ik kwam toevallig langs. Ik dacht, ik wil even binnen. Ga zitten. Ik heb hem al zo'n tijd niet gezien. Is er iets met hem? Ik heb vandaag een gesprek met hem gehad. En? Ik weet niet of hij het werkelijk meent, maar... Hij zei me dat hij zijn studie niet af wil maken. Wat zegt u? Ja. Nou. De hele sociale academie kan hem gestolen worden. Dat meent u niet. Oh, ik hoop dat hij het niet meent. Ik zeg je wat hij me vertelde. Hoe komt dat zo ineens? Tom, ik weet het niet. Ik heb geprobeerd met hem te praten, maar binnen de kortste ogenblikken maakt hij ruzie. Het is ongelooflijk. Komt hij vandaag nog thuis? Hij had er al lang moeten zijn. Hij is hoedend de deuren uitgelopen. Ja, om heel eerlijk te zijn, hij heeft tegen mij ook wel eens iets losgelaten over de academie. Dat hij het niet zo'n jovele opleiding vond en zo. Ja, ik ook niet hoor. Ik vind het ook knap vervelend worden, maar ja, mijn ouders willen dat ik het afmaak. Maar van Maarten begrijp ik er niks van. Hij deed het op zijn sloffies. Heeft hij het wel eens over thuis? Ja! Uh, nou? Ik weet niet of ik het moet zeggen. Ach, hij meent het niet zo. De ouders zullen het wel weer gedaan hebben, hè? Het ligt altijd aan de opvoeding. Wacht maar tot je zelf kinderen hebt, dan zul je zien dat het allemaal niet meevalt. Je slooft je uit en als het dan een keer fout gaat, dan heb jij het gedaan. Dan krijgen de ouders te verwijten. Kun je tegenwoordig nog je eigen kinderen opvoeden? Het onderwijs, de televisie, het is allemaal zo anders dan in mijn tijd. Ik kan het ook niet helpen, mevrouw. Ach, jullie worden veel te vrijgelaten. Die academie waar jullie op zitten wakker dan nog aan ook. Jullie worden opgeleid om je af te zetten tegen de vorige generatie. Ja, nou, u gaat wel heel erg ver. En als dat zo was, dan zou u juist blij moeten zijn dat u zo'n school af wil. Jij bent wel erg vrijpostig, jongeman. Als mijn man thuis was geweest, dan had je nu al op straat gestaan. Jullie denken maar dat je alles kunt zeggen. Het spijt me wel mevrouw, maar hiervoor was ik niet gekomen. Ik begrijp dat u in een vervelende situatie verkeert, maar dat hoeft u niet op mij af, af te reageren. Tot ziens. Als je Maarten ziet, zeg dat u opbelt. Mevrouw Zevenstern? Met het Wilhelmina ziekenhuis mevrouw. Ik verbind u door. Hallo, met mevrouw Zevenstern? Ja? Mevrouw Zevenstern, zuster Smits. Uw man heeft... Mijn man? Er... Blijft u kalm. Hij heeft een ernstige wond in de borst, maar maakt u zich niet ongerust. Hij is buiten levensgevaar. Wat is er gebeurd? Uw man is waarschijnlijk neergestoken. Hoe dat onderzoekt op dit moment de politie. Maar het is misschien verstandig als u hier naartoe komt. Het Wilhelmina ziekenhuis. Ja, mevrouw. Het Wilhelmina ziekenhuis. Dag, mevrouw Zevenster. Dames en heren. Hier spreekt uw kapitein. Wij bevinden ons op een hoogte van 25.000 voet. Het weer boven de Atlantische Oceaan is rustig. Onze vliegroute zal in verband met de sterke tegenwind vrij noordelijk zijn. Wij zullen vliegen over Groenland. De vliegtijd zal 7 uur en 3 kwartier zijn. Ik zal u gedurende de rest van de reis op de hoogte houden. De Captain and Crow wensen u een prettige vlucht. Dank u. Zo, we zijn op weg. U had het wel te kwaad, niet? Wie? Ik? Niet dan, ik. Ik dacht al, u vliegt vast voor het eerst. Hoe komt u erbij? Oh, neemt u me niet kwalijk, maar dat dacht ik zo. U, u ziet zo bleek. Bleek? je ja, had niet bij het raampje moeten gaan zitten. Nou, je kunt hier toch tof naar beneden kijken? Ja, dat is waar. U, u kwam overigens net op tijd aan boord. Had uw bus vertragen. Ja, wat gaat u er dan? Oh, neemt u me niet kwalijk. Wilt u koffie op thee? Koffie alsjeblieft. En u meneer? Ja, geef me wat. Koffie? Ja, mij best. Ja, weet je, weet je wat het is? Er is iets met mijn broer. Hij woont in Amerika, New York. Ligt ernstig gewond in het ziekenhuis. Daar werd ik vanmorgen over opgebeld. Ah, vandaar natuurlijk die haast. Ja, precies ja. Precies, dat heeft u heel goed begrepen. Hij is goed onder handen genomen, zeg. Het laat zich hem zo te zeggen ernstig aanzien. Bloed als een rund. Mafia. Heel Amerika is een grote maffia, overal waar je komt, maffia. Zit je heel onschuldig een broodje te eten in de cafetaria, maffia. Begrijp je? Je zit overal, je bent je leven niet meer zeker. Ja, ja. Ja, wat, ja, ja? Oh. Niet soms? Ik, ik heb geen enkele reden om uw woorden te twijfelen. Ik, ik vroeg mij alleen Ja, aan... ja, je moet je niks afvragen. Het is zoals ik het zeg. Je wou toch weten waarom ik zo bleek zag? Nou, dan weet je het nou. Ja, kijk, mijn broer, die zit namelijk bij de politie, hè? Die woont al jaren in New York. Dolk in zijn donder. In zijn eigen politiewagen neergestoken. Mafia. Hij wist te veel, begrijp je? Was van te veel uh, intieme zaken op de hoogte? Ja, ja. Een ogenblik. Hé, hey, uh, waar ga je heen? Uh, ik ga even naar het toilet. Oh, oké. Okay, oké, okay, dan loop ik even met je mee. Dat is toevallig. Ja, ja, mijn vader, die is piloot. Zo, zo, uh, excuseer te mij. Eh, wat een walgelijke lucht hangt er toch altijd in zo'n ziekenhuisbekkers. Ik heb er niet zo'n last van, inspecteur. Als kind heb ik een jaar in het ziekenhuis gelegen. En telkens als ik weer terugkom, doet dat me denken aan mijn jeugd. Weet je zeker dat we goed lopen in dit doodlof? Kamer 39, vierde verdieping. We zitten goed. Ja, dat zeg jij. Zuster, is, uh, is dit de kamer van meneer Sevenster? Jawel, maar u mag hier niet naar binnen. Ja, Krachtbeek is de naam, inspecteur van politie in Amstelveen. Dit is Beckers, mijn assistent. Hoe is het met de patiënt? Nog buiten bewustzijn. En verder? Dat kan ik u niet zeggen, inspecteur. En waar is de dokter? Uh, dokter Bessonje is al naar huis. Als ik het niet dacht. Pardon? Ja, ik. Uh, het is al goed, zuster. <laughs> het is niet de eerste keer dat ik in het ziekenhuis kom, zuster. En, eh, ik word er steeds weer van het kastje naar de muur gestuurd. En er zijn niet wat muren. Ik dacht dat het politiekorps een ambtelijk apparaat was. Huh. Wat zie ik een huis, kroon? Nee, meneer, de dokter is er niet. Het spijt me, meneer, maar die zuster heeft nachtdienst. Die kunnen we onmogelijk wakker maken. Ah, oh, wat is dat ook nou jammer. Huh. De patiënt is hedenmorgen naar het lijkhuisje gebracht. <lacht> ja, ga zo maar door. Ja, ja, lacht u maar. Maar uh, dit is geen grap. U zal maar moeten werken in zulke omstandigheden als ik... Nou, er zal toch wel een, uh, een lijst van de patiënt zijn en een uh, medische staat. Jawel. Nou, mag ik die dan even inzien? Een ogenblik. Oh, verdomd vervelend dat je die mevrouw zevensterren niet te pakken kon krijgen, Bekkers. Je weet toch wel zeker dat je het goede nummer hebt gedraaid, Bekkers? Ja, inspecteur. Er woont al maar één Zevenstern. Nou, ja, dan zal ze straks wel hierin komen. Ja, we zullen eerst het een en ander van haar moeten weten te komen, want anders kunnen we moeilijk verder. Alsjeblieft, inspecteur. Wacht u wacht, wacht nog even, zuster. Is, uh, is mevrouw Zevenster al hier geweest? Uh, ze is binnen, bij haar man. Had ja, u me dat niet eerder kunnen vertellen? Oh, u heeft het mij niet gevraagd. Oh, juist. Eens even kijken, juist. Ja. Oh, eh. dag mevrouw. Mijn naam is Krachtbeek, inspecteur van politie. Gaat u zitten. Ik kijk nog even het rapport door. Eh, uh, juist. Een elf centimeter diepe wond, alsjeblieft. Maar het zal een opluchting voor u zijn te weten dat het levensgevaar is geweken. Uh, vindt u het erg als ik u een paar vragen stel? Nee. Het is een nogal duistere zaak, weet u. Ik hoop dat u enige opheldering kunt verschaffen. De auto van uw man is terecht. Die stond op Schiphol. Schiphol? En ze belden mij dat hij niet was gearriveerd. Hij heeft niet ingecheckt, maar zijn auto stond voor de vertrek al. Maar waar is hij dan neergestoken? Nee, dat weten we niet, mevrouw. We hebben hem gevonden even buiten Amstelveen. Nou, allereerst, hoe laat is uw man van huis gegaan? Meneer, kunt u eindelijk even gaan zitten? We moeten er langs met het wagentje. Ik moet u spreken. Mij? Ja. Hoezo? Waar gaat het over? U, uh, u, u kent mijn vader. Nou, ik begrijp niet wat u bedoelt. Ik heb foto's, foto's uit Kenia bij me. Ach, oh, maar jij bent de zoon van Zevensterren. Jij bent Maarten. Ja, ja, ja, dat had je niet gedacht, hè? Nee, wat is er met je vader? Waarom is hij niet aan boord? Oh, ja, hij uh, voelde zich niet zo lekker. Steken in zijn borst. Hij verrekt van de pijn. En hoe kom jij zo aan boord? Huh? Oh, ja, ja. Hij had het beloofd dat ik mee mocht naar New York. En nu ben je maar alleen gegaan. Ja, dat zie je. Ik herkende je direct van die foto's. Ik dacht uh, even een uh, praatje maken, hè. Kijk, hier heb je die foto's. Je mag ze houden. Nou, wat aardig, maar dat had echt niet... Uh... Hij heeft het altijd over jou, weet je dat? Wat zeg je? Hoe vind je die foto's? Uh, vakwerk, niet? Y mooi, ja. Ze zijn erg mooi geworden, ja. Ja, die ouwe, die kan er wat van. Of niet soms? Ja, maar... Uh... Heeft hij het wel eens over mij gehad, zei je dat? Wat dacht je? Hij weet van geen ophouden. Zeer op je gesteld. Ah, ik heb pas drie vluchten met hem gehad. Ja, ja, maar wat voor vluchten? Kenia bijvoorbeeld. Je wou toch zeker niet beweren dat daar niets is voorgevallen, hè? Ik ken mijn vader. Kenia, hete zon, ver van huis. Nou, jij bent me er eentje. Maar je vader heeft het toch niet echt over mij gehad thuis, hè? Ja, dacht jij soms dat ik hier zat te liegen? Oma, maar uh, mijn moeder die is erg vrij in die dingen, hoor. Dat wist ze van tevoren. Als je met een vliegenier trouwt, dan zitten dat soort dingen er toch dikker in. Hé, hey, uh, het is zeker wel machtig, hè, in Kenia. Je kunt er op safari gaan, je kunt er een busje huren. Hey, en... kan je daar geen motoren krijgen? Dat lijkt me te gek, zeg. In die hitte, in je blote bas door de woestijn scheuren. Nou, het lijkt me wel gevaarlijk. Hé, hey, dacht je dat ik soms niet kon rijden? Uh, uh, nou, kom, ik ga maar weer eens aan de slag. Uh, ja, uh, mo moet je luisteren. Ik, eh... Uh... Ik had je eigenlijk willen vragen. Ja, weet je, ik, ik ben nog nooit in New York geweest. Hè, en uh, Nou ja, uh, zo, zouden wij niet samen? Ik, ja, ik bedoel, uh, ja, denk je dat je mij een beetje New York kan laten zien? Uh, me een beetje laten snuffelen aan de opwindende dingen van zo'n grote stad? Ja, waarom niet? Oh ja, ja, er is nog iets. Hoe kom ik in die cockpit? Wil je die zien? Ja, ja alleen even goeiedag zeggen hoor. Nou, ik zal even kijken wat ik voor je kan doen. Hij is in de auto neergestoken, Bekkers. Dat bewijzen de bloedsporen op de bekleding. Zijn lichaam lag buiten Amstelveen. Zijn portefeuille met het respectabele bedrag van een kleine 2000 gulden is vermist. En zijn auto staat voor de vertrek al. En dat betekent, Bekkers, dat de vogel is gevlogen. Maar waarheen? Ik zou het niet weten, inspecteur. Nee, dat weet ik ook wel, Bekkers. Maar we komen er wel achter. Maar inspecteur... Kunnen we niet beter op Schiphol? Jongen, sloof je niet uit. Hè? Heb je nou nog geen strepen genoeg? Je kan je in dit vak ook doodwerken. En dat is het me nou net niet waard. Hoeveel vluchten gaan er niet? Hoeveel passagiers gaan er niet in en uit? En, en, en wat weten we van de dader? Niks. We weten niet eens hoe die eruit ziet, of hoe oud hij is. Misschien is het wel een zij. Het enige wat we weten is dat hij of zij waarschijnlijk met die auto naar Schiphol is gereden. Zelfs de veronderstelling dat hij of zij is weggevlogen hoeft niet juist te zijn. Maar we zouden op Schiphol in ieder geval een onderzoek kunnen instellen. Om doelgericht te kunnen werken moeten we eerst wat meer gegevens hebben. De auto wordt onderzocht en uh, laten we de uitslag van het onderzoek maar afwachten. Rustig. Je moet er de tijd voor nemen, Beckers. Je leest er veel politieromannetjes. Dit is de realiteit... Ik begrijp niet wat u bedoelt. Bekkers, wat denk je nou? Denk jij dat deze aanslag helemaal op zichzelf staat? Daar steekt iets achter. Iemand wordt niet zomaar neergestoken. Ja, dat begrijp ik nog wel. Nou, dat valt me dan alweer van je mee. Volgens mij zitten hier grote jongens achter, Bekker. De slachtoffer moet ergens bij betrokken zijn. Ja, suggesties hoor, suggesties meer niet. Louter suggesties. Wat bedoelt u? Een keurig nette man... Waarbij zou die betrokken... Wat zou je zeggen van Smokkel? Smokkel? Ja. Wat kan jij toch dom kijken, bekkers? Smokkel? Het illegaal over de grens brengen van goederen. Zo'n man, zo'n piloot, die kent geen grenzen. Hij gaat landen in en uit even makkelijk als jij... Als jij vaak stomme vragen stelt. Inspecteur, neem me niet kwalijk. Maar ik ben nog niet zo lang in dienst en ik... Ja, ik bedoel te zeggen, Wat nou, toen u zo oud was als ik. Hé, hey, wacht eens even. Verdovende middelen, bedoelt u dat? Yeah, jij zal het nog verschoppen, Bekkers. Laat je koffie niet koud worden. Waarom zou zo'n gezagvoerder dat nou doen? Zo'n man verdient toch genoeg? Meer dan een ton per jaar heb ik me laten vertellen. Dat vind jij genoeg, maar hij misschien niet. De mensen waarvan je het het minste vermoedt, blijken de grootste boeven te zijn. Je moet de kranten lezen, Bekkers. Wie smokkelde de wapens de gevangenis in van Scheveningen destijds? Scheveningen? Wanneer? De gijzeling, Beckers. De gijzeling van het oude mannenkoor. Dat was geen oude mannenkoor. Dat was een gewoon kerkkoor. Ja, ja, ja, het is goed, Beckers. Maar wie heeft die wapens naar binnen gebracht? Wie levert schietuig aan een stelletje kapers? Kapers, kapers. Waren dat kapers? Oh ja, natuurlijk. Dat waren kapers. Was dat niet... Uh... Ja, u heeft gelijk. Ja. Hey, hey. Ik ben blij dat je tot bezinning komt, Bekkers. Dat was een geestelijke, een monnik met zo'n lange pij, een mensenredder, een zielenherder. Daar zou je het nou toch helemaal niet van verwachten? Dat bedoel ik nou alsmaar te zeggen, Bekkers. U heeft geluisterd naar het eerste deel van de lifter, een hoorspel in twee delen, geschreven door Gees Linnenbank. De rolverdeling was als volgt. De lifter, Gees Linnenbank. Rob, Frans Kokshoorn. Anna, Irene Poerter. Maarten, Willem Wachter. Een locatiste, tevens een stem door de telefoon, Adrienne Kleijweg. Een man, Hans Foeks. Een vrouw, Nelke Knechtmans. Tom, Hugo Koolschijn. Een verpleegster Paula Major, de captain Pieter Lutz, een passagier Nick Engelsman, de stewardess Pauline van Renen, een inspecteur Sakko van der Made en bekkers Vic Jongsma. Technische realisatie Léon Dubois en Fred de Beer. Regie Hero Muller.